Lot met het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld is met instemming gereageerd op de militaire actie van de VS in Pakistan. Waarbij Osama Bin Laden is gedood. Ten noorden van Islamabad, in de legerplaats Abbottabad, werd de Al-Qaeda-leider bij een vuurgevecht door Amerikaanse militairen door zijn hoofd geschoten. Daarna is zijn lichaam volgens Amerikaanse media in zee gegooid. Daarmee zou de VS willen voorkomen dat zijn graf een bedevaartsoord wordt. Dat Osama Bin Laden zich kon schuilhouden in het noorden van Pakistan. roept de vraag. Op ...of Pakistanse militairen dat hebben geweten. Er is altijd veel kritiek geweest op het Pakistanse leger en de geheime dienst... ...die Osama Bin Laden zouden beschermen. Islamabad heeft dit altijd ontkend. Oud-NAVO-chef de hoofdscheffer zegt... De hoopscheffer zegt dat Pakistan het moet hebben geweten dat Bin Laden zich zo dicht bij Islamabad verborgen hield. De zware beveiligingsmaatregelen rond zijn schuilplaats kunnen niet onopgemerkt zijn gebleven volgens de hoopscheffer. Pakistan zelf wil niets zeggen over militaire betrokkenheid bij de operatie. Volgens Islamabad was het een Amerikaanse actie. President Obama zei vanochtend dat de Amerikaans-Pakistaanse samenwerking tegen het terrorisme heeft geleid tot de ontdekking van de schuilplaats in Abbottabad. Het Japanse parlement heeft ingestemd met een voorstel van de regering om 34 miljard euro extra uit te trekken voor noodhulp aan de gebieden die zijn getroffen door de aardbeving en tsunami. Het geld is vooral bedoeld voor het opruimen van puin en de bouw van tijdelijke woningen. Door de aardbeving en tsunami van 11 maart zijn 27.000 mensen omgekomen of vermist. Tienduizenden huizen zijn verwoest. De totale schade door de natuurramp wordt geschat op meer dan 200 miljard euro. KPN neemt het dienstenbedrijf KW Kaiwe over. Kaiwee levert breedband internet, digitale radio en televisie over de kabel- en glasvezelnetwerken. Het bedrijf heeft zo'n 158.000 klanten in vooral het westen van het land. Hoeveel er met de overname is gemoeid, is niet bekendgemaakt. De Nederlandse mededingsautoriteit moet de overname nog goedkeuren. Het weer, veel zon en een stevige noordoostenwind, het wordt ongeveer 15 graden. Dit, was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 6 km na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A20 hoek van Holland Gouda bij knopen Kleinpolderplein 2 km na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersin.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 Uh, ja, toen heb ik bij de laatste team van Nederland gestaan. Dus dat was bijna... Oh, kom, uh, dat is wel geweldig. Ja. Dus je bent wel een, een topper uh, wat kleuren betreft. En hoe doe je zo'n ja. analyse een <laughs> beetje? Kan je daar iets uh, over vertellen? Uh, kleuranalyse, ja, um, ja. De klant komt bij ons in de stoel en daar gaan we eigenlijk bespreken. En dan gaat er inderdaad sociaal uh, of een het hoofd Dan gaan we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 Bij degene. Past. Ja, wat en dat staat. Ja. Je kan gewoon een heel mooie cool, kleur zien, maar je ja, moet ook wel natuurlijk matchen. Ja, moet bij de persoonlijkheid misschien ja. ook nog aansluiten, ja, ja. of iemand outgoing is of heel verlegen, Ja, een sportief stiekem of uh, kleurig netjes inpakken, ja, dat uh, pas je gewoon dan aan. Ja, oké, okay. ja. Dus dat is nogal uh, heel veranderlijk.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 Ja, allerlei kledingzaken misschien. Kledingzaken en ja. uh, parfumerie, Moerenburg. Oh ja. En ja, uh, ja, die hebben ook mee geholpen trouwens met make-up. Ja, en de kledingzaken, die hebben we meer mee geholpen. Uh, Sectein. Hm. Ja. ja, en dat zo, die, die mensen samen, die maken dan een hele leuke uh, ja. Ja, show, kun je het ja. zo noemen? misschien dat het is.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 Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt. <laughs> ja.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 It's a new dawn, it's a new day Go and power. Over all the earth, you are Lord over all.